Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland is een held begraven. Tom Moore overleed deze maand aan corona op 100-jarige leeftijd. Hij werd wereldberoemd door zijn inzamelingsactie voor de Britse gezondheidszorg. Door rondjes te lopen met zijn rollator in zijn tuin, hij haalde miljoenen euro's op. Zijn dochter Hannah sprak op de begrafenis. In the last days and hours we had together, you talked with pride about the lasting legacy of hope people said you had created. Hij kreeg een begrafenis met veel militair vertoon omdat Moore zelf een oorlogsveteraan was. Ook dit jaar viert de koning zijn verjaardag zonder publiek. Koningsdag wordt dit jaar in Eindhoven gehouden. De gemeente laat nu alvast weten dat je niet op een groot feest hoeft te rekenen. Kom niet naar de stad, maar volg alles lekker thuis op de bank, is de oproep. In Antarctica is een ijsberg van 1000 vierkante meter, oftewel zo groot als Londen, afgebroken. Volgens onderzoekers was het ijs al jaren aan het scheuren. Dat is een natuurlijk proces, maar gaat door de opwarming van de aarde wel een stuk sneller. En gefeliciteerd met Pokémon. Vandaag 25 jaar geleden kwam de eerste game, toen nog voor de Game Boy. Het spel was vanaf het begin meteen populair. Inmiddels zijn er meer dan 368 miljoen Pokémon games verkocht... Maar misschien ken jij Pokémon vooral hiervan. Okay, Arba, doe je Pikachu, nu! De serie waar meer dan 20 seizoenen van zijn gemaakt. Alles is bedacht door twee mannen uit Japan. En er bestaan nu bijna 900 verschillende soorten Pokémon's. Het weer vandaag schijnt op veel plekken de zon. Bij weinig wind kan de temperatuur oplopen naar 10 graden. Morgen ook zon en dan een graad vacht.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 Tell to me that you're in tune Zandvoort op zaterdag, deze zonnige zaterdagmiddag. Het is heerlijk weer hier in Zandvoort. En wij zitten heerlijk binnen, Albert Ja, dan. zoals het hoort. Twee alweer met uh, als eerste het nieuws uh, Curiosity Guild Cats en Down to Earth. Wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Nou, het tweede uur hebben we vooral uh, ja, nieuws uit, uh, uit Zandvoort. Uh, van alle, allerlei uh, nieuws, wat mij ook erg opviel, uh, nieuws dat... de uh, dat er vier strandpaviljoens zijn overgenomen door één en dezelfde belegger. Ja, dat is uh, geen goede zaak volgens mij. Nou ja, ik bedoel, uh, ik krijg ook het gevoel dat ze er een soort kitesurfcentrum van willen gaan maken. Nee, ze willen daar bungalows uh, neerzetten, hè? Bungalows, dus, uh, neerzetten. Uh, ja. Dus uh, daarover straks uh, meer. En uh, nou, we zijn dus allemaal uh, gevraagd om mee te denken over uh, de inwoners van Zandvoort. Dan over Zandvoort in 2040, daar is ook nieuws over. En uh, pluspunten, de vrijwilligersorganisatie heeft uh, ten aanzien van uh, uh, ja, tot eind maart uh, de lange afstand uh, tussen hier en uh, Schiphol... Uh, hebben ze ook een uh, oplossing uh, voorgevonden samen in, in samenspraak met de Autopartij Zandvoort. Dus we hebben voor alles en nog wat in het tweede uur. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Uh, Meekijken cfm-live.nl, kijk je live mee in de studio...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 se apoderen. De...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 You in the two to think get hop the evidence she would cry take five she just got us don't fake it when it comes to me in my head so she smiles, but that's cruel if you knew what you think if you knew Sometimes she won and she laughs in her frustration. Would someone please explain the reason for this strange behavior? In expectation's name, we must be working. The revolution gives us the medicine we desire. Besides being oh. absolute, it replaces the question of compromise. They got steel and so cool to get angry at the weekend, then go. your money Say yes please thank you Sometimes you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 Ik ben zo so hässlich, zo so grenzig hässlich. Ik ben der Hass. Hassen, ganz hässlich hassen. Ik kan het niet lassen. Ik ben der Hass.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 week weken draaiden we nog de single Dreams. En ditmaal een andere van Fleetwood Mac, dat was uh, Everywhere. Ja, zo dadelijk ga ik de luik even dichtgooien hier, Albertje. <laughs> die die MD-speler begint ergens uh, middenin. Maar we gaan nadenken over 2040. Klinkt nog heel ver weg, ja, maar... maar voordat je het weet, is het zover. Zandvoort in beweging, noem ik dat dan maar.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 Van Amstel ging dit jaar gelukkig wel door. Weliswaar online, maar toch. Heel wat artiesten bij elkaar zoals Thomas Akta, Paul de Munich, Maan en Typhoon. En hadden ook meteen een single voor uh, de vrienden van Amstel gemaakt. Die hoorde je juist als ik jou weer zie. We gaan eens even naar het uh, buitenland, uh, Dan. Heb je er zin in? Ga nu naar Frankrijk. Of... Ja, ja, ja, ja, inderdaad. Hier is Commande de Radieux. Zo zoek <tied> een de Réflexe un malheur Il faut que tu m'expliques un peu mieux Comment te dire adieu Mon cœur de s'ilex fait pas trop Ton cœur de Pyrex résiste aux faim Je suis bien perplexe Je ne peux pas résoudre aux adieux Je sais bien qu'Alex Amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une ex, les questions voudraient mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux. Devant toi, sur un ex, posez mes yeux. Derrière un kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu Te dier adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleu. Armee pour moi, une ex-application vaudrait mieux. snees hand der hier kan niks Er is een uitstapje naar uh, Frankrijk met uh, commande dier adieu. Heerlijk, uh, ook bij het weer uh, van vandaag. past er goed bij uh, je. komt het telefoontje even echt zo hard gezet net, of niet? Ja, nee, ja, nee, dat hoeft niet. Het hoeft niet, het stond hard genoeg. Oké, okay, oké. Okay. Goed, uh, ja, we hebben het in het verleden natuurlijk de afgelopen weken vaak gehad... over uh, de moeilijke bereikbaarheid voor ouderen... Uh, uh, uh, die gevaccineerd moesten worden dan op Schiphol. Daar heb ik iets over gehoord. <laughs>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 and now i drive alone past your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 Voorlopig ben je, ben, je, ben, je, ben je onder de pannen. Ja, en was, gisteravond was ik uh, zo'n uh, muziekquiz uh, op de tv aan het kijken. En toen stelde ze ook de vraag... ja, die maskers hè, die uh, gebruikt worden, van wie uh, zijn die? Dali. Ja. ja. Nou ja, precies. Ja, ja je kent je, klassiek, je, ja, je klassiekers of je klassiekers Nee, uh, dat uh, bracht me ook trouwens. Want ik uh, weet niet hoe ik daar nou op kom. dus yeah. heel stom. Als je meekijkt uh, met zfm-live.nl... dan kan je het helaas uh, net niet zien... Maar in de studio hebben wij een maquette staan... van de Bomschuitenbouwclub van onze benedenburen. Ja. Staat al heel lang in de, in de studio hier aan de tolweg 10A. Die staat aan de voorkant ja. bij dat schilderij van Marianne Rebel...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 Questo il fiore del partigiano. Oe la ciò, velo, ciò, la ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano. Morto per la diverta. Geweldig, daar zit je weer midden in die serie La Casa de Papelle van de. Uh... Inderdaad, Netflix. En dan zit ik pas in uh, deel 2, hè? Dus ik heb nog even te ja, gaan. Ja, nog even te draaien. Nou, was even lekker hoor, om deze te draaien. Bella Ciao. Zometeen weer meer nieuws bij Sierven.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 dan wordt het een stuk minder interessant natuurlijk. Dus uh, ja. Ja, Het is wel verschrikkelijk, uh, die twee grote uitbraken... die we hebben gehad uh, in de verzorgingshuizen. Maar dat is wel uh, de reden waarom we zo hoog uh, in het uh, klassement staan... om het uh, zomaar uh, ja. even te zeggen. En uh, we inderdaad uh, de plaats zijn... met het uh, hoogste percentage sterftegevallen van uh, corona. En uh, qua besmetting en dergelijke... doen we het dan wel weer uh, goed uh, als uh, Zandvoorts...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 Voor uh, elke dode is, uh, is dat erg, maar uh, ja, het is toch wel enigszins uh, vertekend beeld door uh, twee uh, grote uitbraken. Tot zover ook uh, dit uh, bericht. Ja, dan heb je, heb je een, een vriendje of vriendinnetje en dan uh, denk je van uh, wanneer mag ik nou blijven slapen, albert -Jan?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 Kom ik nog thuis of blijf ik slapen? Zo zijn er nog wel tijzen vragen Ik heb mijn ondergoed, mijn tanden, borstel, luchtje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 Yeah Hier vast nog vaker. En uh, maan en sneller zeiden er nog even bij... dat het niet voor hun beide geldt natuurlijk. Hè? Gewoon een plaatje wat ze samen hebben gemaakt. Maar blijf ik slapen of niet? Dat was eigenlijk de vraag uh, uit de platen. En die tandenborstel, dat kwam er ook nog even in voor. Tot zover alweer uh, dit uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws en weer... zijn we er nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag op een zonnige zaterdagmiddag. Graag op over acht op dit moment uh, in Zandvoort.